Zes uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Overleg op katshuis geschorst, mislukking dreigt. Stedelijk Museum Amsterdam na acht jaar sluiting in september weer open. Mobiel bellen en internet in het buitenland vanaf juli goedkoper. De onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. Volgens Haagse Bronnen wil de PVV-leider Wilders breken en een eind maken aan de onderhandelingen. Maar de anderen zouden hem gevraagd hebben er nog een nachtje over te slapen. De Rijksvoorrichtingsdienst, de RVD, spreekt van een moeilijke fase. Naar nou, voluit is Wilders niet tevreden over mogelijke hervormingen op het gebied van onder meer zorg en WW. De onderhandelingen zouden vandaag tot het eind van de middag duren, maar werden veel eerder afgebroken. De RVD zegt dat de onderhandelingen morgen verder gaan. De oppositie wil opheldering van het kabinet over de voortgang van de gesprekken. Premier Rutte wil niks over de onderhandelingen zeggen. Wel liet hij de Kamer vandaag weten dat het kabinet de Europese Commissie uiterlijk op 30 april laat weten hoe Nederland gaat voldoen aan de begrotingsregels. Er is een datum voor de heropening van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Na een sluiting van acht jaar gaat het museum op 23 september weer open. Het stedelijk is gerenoveerd en uitgebreid. Het was de bedoeling dat het museum voor moderne en hedendaagse kunst al eind 2008 weer open ging. Maar dat werd steeds weer uitgesteld. Directeur Ann Goldstein van het stedelijk museum kijkt uit naar de opening. Het wordt een huis van de kunstenaars dat levendigheid moet gaan uitstralen. Al dus Goldstein. Zo'n 1500 schoonmakers voeren actie in de centrale hal op station Utrecht Centraal. Volgens FNV-bondgenoten blijven de schoonmakers net zo lang zitten... tot er een oplossing is voor het CAO-conflict dat al twaalf weken duurt. De spoorwegen zijn in de schoonmaakbranche de grootste werkgever. Er werken zo'n 1.200 schoonmakers. Het conflict tussen werkgevers en bonden zit vast op het doorbetalen... van de eerste twee ziektedagen. De spoorwegen zouden daartoe bereid zijn... maar de werkgeverskoepel in de schoonmaakbranche is tegen. Mobiel bellen en internet in het buitenland wordt goedkoper. Op 1 juli worden de prijzen verlaagd en de komende twee jaar dalen de tarieven verder. Dat is binnen de EU afgesproken. Vanaf 1 juli mag een telefoongesprek maximaal 29 cent per minuut kosten. De ontvangst van een gesprek 8 cent per minuut en een sms 9 cent. Een megabyte data mag 70 cent kosten. Europees commissaris Nelly Kroes van Digitale Agenda noemt de afspraak met de telecomsector geweldig nieuws. Staatssecretaris Steven wil ook jonge veelplegers voor langere tijd van de straat halen. Ze kunnen dan voor een relatief klein vergrijp twee jaar in de cel terechtkomen en daar sociale vaardigheden leren. Teven noemt de resultaten van een onderzoek van het ministerie van Justitie best wel spectaculair. Er is onderzoek gedaan naar de aanpak van zogenoemde draaideurcriminelen in inrichtingen. Daaruit blijkt dat door de behandeling het aantal misdrijven dat door deze groep wordt gepleegd fors afneemt. In de inrichtingen worden mensen behandeld die tientallen kleine misdaden hebben gepleegd, zoals autodiefstallen en winkeldiefstallen. Ongeveer een miljoen Cubanen wonen in Havana een grote openluchtmis bij. Die wordt geleid door paus Benedictus. De dienst op het plein van de revolutie vindt daar plaats. De paus heeft ook een ontmoeting met oud-president Fidel Castro... de leider van de Cubaanse revolutie. Castro heeft om het gesprek van een paar minuten gevraagd. De vorige paus sprak tijdens zijn bezoek aan Cuba in 1998 ook met Castro. De paus begon maandag aan zijn driedaagse bezoek. Hij vliegt na de openluchtmis terug naar Rome. Hero Brinkman wil dat de financiering van politieke partijen transparanter wordt. Dat zei hij in het debat over het openbaar maken van donateurs... en het terugbrengen van partijsubsidies. Als lid van de PVV was hij nog fel tegen. Minister Spies van Middellandse Zaken wil dat de namen van donateurs... die meer dan 4500 euro geven, openbaar worden gemaakt. Partijen die weigeren moeten een boete krijgen... die kan oplopen tot 100.000 euro... Brinkman zegt dat hij die wet nu van harte ondersteunt. Hij benadrukt dat hij altijd een groot voorstander is geweest van openbaarheid van bestuur, maar dat hij rekening moest houden met het fractiestandpunt. De KNVB is niet blij met de acties van de politiebonden tijdens de voetbalwedstrijden Goa, het Eagles Den Bosch en Kambuur Zwolle. De bonden organiseren dan speciale actiebijeenkomsten, waardoor de politie dit weekend niet op volle sterkte aanwezig kan zijn in de stadions. De KNVB roept de politiebonden af te zien van de acties. Daartoe roept de KNVB op. De voetbalbond noemt het bijzonder teleurstellend... dat het betaald voetbal ongewenst en ongevraagd onderdeel wordt... van de cao-onderhandelingen tussen de minister en de politievakbonden. De politie voert al weken actie voor een betere cao. Het weer zonnig, temperaturen 12 graden aan zee, 19 graden in het zuidoosten. Morgen ook nog eerst zon. In de middag bewolkt en minder warm, met maxima dan tussen 11 en 16 graden. De dagen daarna veel bewolking en af en toe wat regen. ANB verkeersinformatie Ondanks het fraaie weer verloopt de avondspits drukker dan gebruikelijk. Er staan 35 files. Het neemt maar langzaam af. Er zijn vrij veel ongelukken gebeurd. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... Er staat tussen Dorp en Knoopend Prins Klausplein... 11 kilometer file. Er staan nog steeds technisch onderzoek gaande... na een ongeluk dat helemaal aan het begin van de spits gebeurde. Bij Knoopend Prins Klausplein zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan via Alfa aan de Rijn over de N11. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht bij Almere Buiten door een ongeluk. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit. De A27, Breda richting Utrecht voor Noordeloos 6 kilometer stilstaan. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. De A50, Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. 10 kilometer, dat heeft te maken met een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A59 vanuit Den Bosch. Ten slotte het treinverkeer tussen Veenendaal en Ede. Er rijden geen treinen door een ongeluk. De vertraging loopt op tot meer dan een uur.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 In het Haagse is een nieuwe serie van Max met een verrassend kijkje achter de schermen van het Binnenhof. Niet alleen de politieke kopstukken zijn te zien, maar ook kamerboders en beveiligers. Vanavond aandacht voor de pers met NOS-verslaggever Dominique van der Heijden en Rutger Kastrikum van Po Nieuws. In het Haagse vanavond om tien voor half negen bij Max op Nederland 2. En omdat verhuizen al genoeg kost, krijgt u van ons 2000 euro bruto cadeau bij uw hypotheek. Kijk voor de actievoorwaarden op abn.amro.nl/slash hypotheek. ABN Amro, de bank anno nu. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 7 over 6, goedenavond. De Katshuisonderhandelingen staan onder hoogspanning. De PVV ligt dwars, zeggen Haagse bronnen. Hij moest vandaag ja zeggen, Geert Wilders, tegen een aantal hervormingen. Maar deed dat niet. Hij denkt nu na. De gesprekken worden morgen om tien uur voortgezet, morgenochtend. Joost Vullings, onze Haagse redacteur, volgt dat al de hele dag. Joost. Uh, ze hebben besloten dus even een adempauze in te lassen. Was dat een uh, verrassing voor jou? Nou ja, het moment uh, zeker. Ik, bedoel, ik wist dat de besluitvorming uh, de trechter in ging, zoals ze dan zeggen. Dat de fase van knopen doorhakken uh, ging beginnen. En dan wordt het per definitie spannend. Maar dat het al zo snel uh, misgegaan was, uh, voor mij zeker wel een verrassing. Ik had meer aan wat eind deze week of begin volgende week... eventueel met wat wrijving in rekening gehouden. Maar goed, uiteindelijk is het ook wel weer niet zo verrassend. Het gaat om een immens bedrag. Uh, ik hoorde vandaag alles in alle scenario's... Joost, gaat het om een bedrag van boven de 12 miljard euro? Ja, en Wilders heeft altijd al gezegd, het wordt heel moeilijk. De economische crisis dwingt hem vrijwel... zijn hele economische agenda overboord te zetten. Dat is een groot offer, dus een moeilijke fase zat er wel in. Blijft toch de vraag, Joost, is dit onderhandelingstactiek... of dreigt hij echt serieus af te haken? Ja, het is geen toneelspel, zei iemand vandaag tegen ons... maar dat was geen PVV'er, dus ja, dat, dat is dan weer lastig. Kijk, uiteindelijk zal het morgen moeten blijken. Kijk, Kiest Wilders voor de samenwerking en het landsbelang, zoals het dan heet... of schat hij in dat hij bij deze samenwerking niets meer te winnen heeft... en stuurt hij aan op een breuk? Kijk, toen ze met z'n gedrieën begonnen... aan dit, dit avontuur slikte Wilders bezuinigingen, die bekende 18 miljard... en ruil voor afspraken op het gebied van immigratie, asiel, veiligheid en zorg... Ook wist hij nog enkele belangrijke hervormingen te blok blokkeren. Maar ja, de eurocrisis schiet het evenwicht uit de samenwerking. De winst- en de verliesrekening dreigt voor Wilders uit balans te raken. Kijk, en waar een partij als het CDA... Eh, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid nemen... nog graag als handelsmerk uitveldt, geldt dat niet voor de PVV. Dus ik denk dat Wilders nu serieus zijn knopen aan het tellen is... en een heel moeilijk besluit moet nemen. En Wilders had ook graag over andere dingen willen praten. Hè? Hij wilde die onderhandelingen breder trekken, hoorden we. Ook asiel, immigratie. Uh, daar komt hij dan waarschijnlijk het CDA ook tegen, inhoudelijk gezien. Ja, en, en plus dat heel veel dingen die hij al eerder heeft binnengehaald... in de op het gebied van asiel en immigratie... die worden hem wel gegund, maar die blijken juridisch gewoon niet haalbaar... Ja, en dan, dan wordt het een moeilijk verhaal. Uh, ze gunnen het je wel uh, dat je punten binnenhaalt... maar als rechters in Nederland of in Europa er een stokje voor steken... Ja, dan kan je dat niet als winstpunt binnenhalen. En de grenzen zijn wel zo'n beetje bereikt op het immigratie- en asielbeleid. Goed, morgenochtend tien uur gaan ze verder, Joost. Uh, wa waar gaan jullie allemaal posten? Uh, nou, vanavond uh, uh, hebben we te horen gekregen dat ze elkaar uh, niet fysiek zullen treffen. Iedereen is ook naar huis. Telefonische contacten zijn niet uit te sluiten, maar afluisteren doen we niet. Dus we gaan vanavond <lacht> nergens posten, maar morgenochtend zijn we weer in alle hoeken en gaten van het binnenhof uh, te vinden. Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Nederland krijgt een nieuw museum voor moderne kunst. Eén met grote namen als IWW, Jan Schoonhoven, Damien Hurst. Eigenaar is Joop van Kaldenborg, rijk geworden in de chemie. Nu die met pensioen is, wil hij zijn verzameling delen... met iedereen die het zien wil. Het museum moet komen op landgoed Voorlinden in Wassenaar. Vandaag diende van Kaldenborg zijn bouwvergunning in bij de burgemeester. Jan, Joop, dank je zeer. ik dank je voor deze uh, al uh, gegeven steun allemaal. En hulp, want die hebben jullie echt gegeven. En uh, hier zijn de onderzoeken. Ze zijn zo compleet mogelijk. Hartstel en goed. als ze niet helemaal compleet zijn, dan Dat kom maar fout. Bleet. Dan maken we ze Hartstel compleet. Hartstikke goed. Bedankt. Bedankt ook voor jullie Heel je veel succes. Dank je wel. Jij ook. Succes. We gaan het samen voor elkaar krijgen. Ja, we zijn heel blij met dit prachtige museum. Blijdschap is niet voldoende om het meteen snel voor elkaar te krijgen. Maar we gaan er wel hard aan duwen en trekken. Dus ik hoop dat we dat prachtige gebouw in 2014 kunnen zien staan. Ja, Wassenaar dat is natuurlijk een fantastische plek om een mooi museum neer te zetten. Meneer van Kaldeborg. als je houdt van natuur, als je houdt van de duinen. U zei dan net in uw presentatie, we hebben vier landschappen vlak bij elkaar. Ja. En daarin komt uw museum. Ja, er is zelfs één duin waar als je er bovenop staat de zee ziet liggen. Dus dat is fantastisch. U bent 71 jaar, zag ik ergens. Dat heeft u goed gezien. Ja, normaal praat je niet over leeftijd, maar in dit... Ik schaam er niet voor. Het is ook wel belangrijk, omdat het de aanleiding voor u is geweest om te zeggen... ja, ik moet nu wel iets gaan beslissen wat ik doe met al mijn prachtige twee dingen aan die leeftijd afleesbaar. Eén, je moet een keer wat doen. B, ik heb geen tijd om er lang over te vechten. Bouwt u dit museum omdat u wat u ervaart met die kunst uh, wil delen? Uh, dat is eigenlijk het enige waar het over gaat. Uh, ik kan er zelf al naar kijken, ik kan het zelf al zien. Ik kan het uh, op, uh, in kantoren bij ons ophangen, ik kan het uh, bij mij thuis ophangen. Ik kan er voldoende van genieten, maar het is leuk als je het deelt. Ja. Want wat hoopt u dat mensen ervaren als ze straks in uw museum zijn geweest een dagje? Ik hoop dat ze een, een, een beter gevoel hebben. Uh, ik geloof dat kunst er ook voor is dat je er uh, niet per se triest over wordt. Je mag er best wel eens uh, diep over na moeten denken. Het is niet zo dat het allemaal uh, uh, alleen maar vrolijkheid hoeft te zijn. Maar het moet iets zijn van of je wordt getroffen door de schoonheid... of je wordt getroffen door uh, het vreemde erin... of uh, door de ontdekking erin. Er hangt in mijn slaapkamer een werk van Alfred Kelly... En dat werk, geliefde werken, sta ik elke ochtend mee op. En als ik er langsloop naar de badkamer, uh, dan krijg ik iedere dag weer, en dat hangt er al 25 jaar, krijg ik een goed gevoel. Beschrijf het eens. Ja, het, heet, het werk heet Blue Ripe. Het is, een, uh, het is een, uh, ja, een vierkant werk met een witte achtergrond en een hele grote blauwe, uh, ja, hij zegt, soort rijpe olijf en uh, en die en en dat zie je er helemaal eigenlijk niet in maar dat heeft de kunstenaar me verteld ik heb hem ontmoet en het is een, het is een prachtig werk het is, het is haast symmetrisch maar net niet er is net iets mis aan en dat maakt beauty een scheef tandje dat maakt beauty niet een kaarsrecht strak gebit en komt dat straks ook in het museum dat komt straks ook in het museum ja edgy werken waar er net iets aan is waar je zegt hey, had ik eerst niet gezien. Wat leuk. Wat hangt dat... u dan in uw slaapkamer? Of dit in het museum komt? Nou, dat zou best wel eens even in, de, uh, de, zou best wel eens even in het museum kunnen hangen. Ja. Maar dan komt het weer terug in de slaapkamer. Joop van Kantenborg. Hij heeft nog geen naam voor zijn museum. Hij zal het in ieder geval niet naar zichzelf vernoemen. De verwachting is dat 75.000 mensen het museum jaarlijks gaan bezoeken. En in 2014, dan moet het allemaal klaar zijn. Straks nieuws over een ander museum. Het duurde en het duurde, maar het gaat er nu echt van komen. Het Stedelijk Museum, nog een halfjaartje wachten en dan gaat het echt weer open. Wijn bij de AWB is de avondspits op zijn eind aan het lopen. Nee, nog lang niet. Het, is, uh, het gaat moeizaam allemaal. 30 files en er zijn veel ongelukken gebeurd. Nou, ik haal er even een paar uit. Op de A4 uh, ging het in beide richtingen mis. Van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat voor dorp nog 5 kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. Het technische onderzoek aan de andere kant richting Den Haag uh, duurt erg lang. Er staat voorknopend Prins Klausplein 9 kilometer stil. Na een ongeluk helemaal aan het begin van de spits. Twee rijstroken zijn dicht. En de A6, Muiden richting Lelystad is nog helemaal dicht bij Almere Buiten-Oost door een ongeluk. U wordt er langs geleid via de af- en oprit. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De harde aanpak van draaideurcriminelen lijkt enig succes te hebben. Na gewone gevangenisstraffen gaan ze uh, bijna allemaal opnieuw de fout in. Maar na twee jaar in een instelling voor stelselmatige daders... zoals ze het noemen, neemt de recidive met 16 af. Dat blijkt uit onderzoek... Excuse, van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Nog altijd gaat wel 72% opnieuw in de fout... Uh, maar staatssecretaris Teven is toch positief. Het is wel een hopeloze groep, maar door deze behandeling... Uh, is toch zo'n 30%, eerst was het 100% hopeloos. Nu is het toch dat zo'n 30% gewoon weer kan terugkeren in de samenleving... en weer gewoon gaat functioneren. En een wat geringer percentage nog wel recidiveert, wel opnieuw het de likte pleegt... Maar dat wel langer duurt. Dus dat het plegen van de lichten wel langer duurt voordat ze weer opnieuw beginnen. Dus ja, hopeloos. We hebben de groep van hopelozen we aanzienlijk teruggebracht in omvang. De staatssecretaris na de aanleiding van het onderzoek van het WODC. Onderzoeker daar, André van der Laan. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Dan hebben we het dus over stelselmatige daders. Wat voor mensen zijn dat? Ja, het gaat hier om mensen met um, een immense criminele carrière. Um, als je gaat kijken naar de groep die wij onderzocht hebben... zijn het mensen die in een hele criminele carrière... minstens 61 strafzaken op hun naam hebben staan. En um, ze hebben heel veel delicten gepleegd. Als we bijvoorbeeld gaan kijken, in het jaar 2008 gaat het om een groep van twee 6 ,6 van de totale populatie verdachten die in dat ene jaar minstens 25.000 delicten eh, hebben gepleegd, die door de politie geregistreerd zijn. Zijn dat ook vaak kleine delicten? Het uh, varieert van kleine delicten, zoals uh, winkeldiefstal, uh, uh, uh, een autokraak die bijvoorbeeld gezet wordt om uh, iets uit een auto te halen, een autoradio, tot ook wel wat heftige delicten, zoals bijvoorbeeld bedreiging of mishandeling. Uh, om, om die groep hebben we het eigenlijk. En uh, deze mensen die, uh, kenmerken zich niet alleen doordat ze heel veel type delicten plegen... ze hebben ook nog heel veel problematiek eigenlijk wat ze met ze meedragen. En vandaar, en vandaar in een instelling twee jaar lang voor stelselmatige daders... heeft het effect op hen dat zij niet nadien uh, opnieuw vervallen in dat gedrag? Nou, wat, wat we zien als deze groep mensen dus uh, uh, in een ISD-maatregel terechtkomen... dan zien we dat uh, 72% van hen wel na twee jaar opnieuw recidiveert. Maar als je dat vergelijkt met een standaardstraf die ze anders hadden gekregen... dus een hele kortdurende uh, gevangenisstraf... Um, dan blijkt in die standaardstraf 12 tot 14 procent meer te recidiveren. Dus in dat opzicht kunnen we wel zeggen... dat bij de ISD-maatregel er een positief effect lijkt op te treden. Maar wat is dan het doorslaggevende punt? Want er is natuurlijk al heel veel geprobeerd, hè? meestal zonder resultaten. Waarom heeft dit wel enig effect? Nou... We weten niet precies waar het effect nu in zit. Want in de ISD weten we dat uh, mensen worden opgesloten. Dat is de, de detentie. Daarnaast uh, vindt er behandeling plaats. In de vorm van bijvoorbeeld agressieregulatie, training, afkeekprogramma's. Um, en daarnaast is er ook een vorm van resocialisatie. Wij konden niet precies ontdekken in onze data waar het aan zit... want die gegevens hebben we nog niet. Dat lijkt wel belangrijk. Maar dat is dus een heel belangrijk punt. Maar u kunt zich bijvoorbeeld ook al voorstellen dat... omdat het om een hele grote groep uh, mensen gaat die verslaafd zijn... die geen vaste of verblijfplaats heeft, dat alleen al het, um, uh, het krijgen van zorg in een detentiecentrum... Um, een, uh, een positief effect op hun dagelijkse functioneren kan bieden. Het kan De regelmaat, structuur in geven, de regelmaat, en dergelijke in hun leven kan bieden. Maar we denken dat het wel een combinatie is van... en die regelmaat krijgen en de behandeling die plaatsvindt... en daarnaast ook de resocialisatie. En dan zegt de staatssecretaris, Steven... dat gaan we ook proberen voor jongvolwassenen. Uh, wat zegt uw onderzoek daarover? Nou, wij hebben het onderzocht onder een groep mensen die um, een enorme criminele carrière achter de rug hebben. Dus voor die groep weten we het. En we weten niet hoe het um, werkt voor jongvolwassenen. Want? Nou, die zaten eigenlijk niet in ons onderzoek. Dat begrijp ik, maar is het niet door te trekken? Nou, kijk, we hebben een ISD-maatregel onderzocht. Met de mensen uh, waarbij, je, uh, waarbij sprake is van een echt enorm risicovolle leefstijl. Um, en voor die groep weten we nu dat deze ISD-maatregel um, goed werkt. En dat is dan het belangrijkste resultaat van dit onderzoek... van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. André van der Laan, dank u. Ja, dank u. Het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam gaat na de zomer eindelijk open. En dan is ook de eerste nieuwe tentoonstelling te zien. Uh, de naam is bekend, Beyond Imagination. Dat slaat denk ik niet op de verbouwing, maar het had gekund... want die heeft ontzettend lang geduurd... en is ook veel duurder uitgevallen dan ze eerst dachten. Verslaggever Jeroen Wielaert hoort u vanuit Amsterdam. Voor directeur Anne Goldstein van het Stedelijk Museum was maar één belangrijk woord: open. Is dat ook zo voor wethouder Caroline Gerels? Ja, absoluut. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En we zijn blij dat we hier vandaag hebben kunnen aankondigen dat het Stedelijk Museum Amsterdam op 23 september 2012 open gaat. 20 miljoen duren uitgevallen. Het heeft wat langer geduurd. Maar ik denk dat toch de opluchting dat het eindelijk gaat gebeuren het belangrijkste is. Ja, de Amsterdammer en de kunstliefhebber heeft natuurlijk heel lang uh, verlangd naar het stedelijk. Hè. Dat was echt een, een huiskamer, een ontmoetingsplaats voor kunstliefhebbers. En die is vanaf september weer terug in het hartje van Amsterdam. Gebeurt in crisistijd, Er het verhalen rondgaan dat ook de musea het moeilijk krijgen. Hoe is dat dan in het stedelijk museum, bij die vreugdevolle nieuwe opening? Ik denk dat Amsterdam uh, het dak heeft gerepareerd toen de zon scheen. In de jaren 80, 90 hebben we veel geld verdiend met kantoren, woningbouw. Dat hebben we geïnvesteerd onder andere in het Stedelijk Museum en Cultuurgebouw. Hè, openbare Bibliotheek, Stad Schouwburg. Dat betekent dat we geïnvesteerd hebben. Dat kunnen we nu verzilveren. Uh, er zullen meer mensen komen, er zullen meer bedrijven... Uh, Kijken naar gerenoveerde en nieuwe gebouwen... dan naar gebouwen die nog gerenoveerd moeten worden. Uh, laat onverlet uh, dat iedereen wel zijn uiterste best moet doen. Maar in de wereld stijgt het museumbezoek. Uh, en uh, we gaan Amsterdam in 2013 ook echt uh, in de wereld weer neerzetten... als de plek waar je weer moet zijn. En dan past het niet te beknibbelen... Amsterdam eh, heeft als het gaat om kunst en cultuur eh, een bezuiniging van 10 miljoen. Dat is ongeveer 10% van het budget. Eh, dat is niet beknibbelen, dat is gewoon bezuinigen. Eh, vanuit het idee dat als wij als stad eh, moeten bezuinigen, iedereen een duit in het zakje moet doen. En eh, we doen ons uiterste best om het hierbij te laten. Want dit bedrag is eh, te compenseren door meer bezoekers te trekken, eh, meer private sponsors, misschien meer... Donaties. Ze zullen op het nieuwe museum afkomen. Dat denk ik absoluut. Een museum rijker weer. Gelukkig, ja. We kunnen er weer voor 50 jaar tegenaan. Anne Goldstein, finally you have your moment. Eindelijk heeft de directeur haar moment. Zal dit museum direct kunnen optrekken met de internationale musea? The Stedelijk Museum is one of our most important museums in the world, and this is our great moment to be able to step back into that international community of of museums we have one of the most renowned collections in the world and we will be able to move forward with the tremendous exhibition program already we're planning a number of exhibitions with all the top museums in the world it stately kan zich Qua collectie, dat is het hart van de zaak, meten met de internationale musea en dat zullen ze ook laten zien in de toekomst. Onder andere met Beyond Imagination, een tentoonstelling die vanaf september ook het werk zal laten zien van vooral in Nederland werkende internationale kunstenaars. Beyond Imagination is een expositie die komt uit wat is zo geweldig aan Amsterdam, wat is deze bemerkbare gemeenschap van jongere van artiesten van verschillende generaties die een verbinding hebben met de internationale kunstwereld. Art artiesten die hier leven en werken, die komen van andere plaatsen, en het tapt in dat zeer, zeer belangrijke deel van de identiteit van deze stad en uh, en sommige van de meest geweldige werk die wordt geproduceerd Het is kunst getoond in Amsterdam. Door mensen die werken in en buiten de stad. En dat is het belangrijkste. Dat te laten zien bij de opening. Van het Stedelijk Museum in een nieuw jasje, Jeroen Wilaert was daar in Amsterdam. En we dachten, Luciel en ik, dat we afscheid hadden genomen van Joost Vullings voor deze uitzending, maar we gaan terug naar Den Haag. Want Joost, je hebt nieuws over het Catshuisberaad dat, zo weten we, tot morgen is opgeschort. Wat is het, uh, het laatste nieuws? Ja, nou ja, je kan zeggen dat het, het lekker begonnen is. We krijgen steeds meer informatie door. Uh, zo schijnt het, of zo is het, zo horen we echt uit veel bronnen dat het eigenlijk gisteravond al mis is gegaan in het uh, katshuis En dat dus de sessie van vandaag in eerste instantie was uh, hoe gaan we netjes uit elkaar. Maar goed, er is nogal laatste poging gedaan Wilders over te halen. En dat heeft er dus toe geleid, dat hij heeft toegezegd... er nog een nachtje over te slapen. En daarnaast krijgen we ook meer te horen waar het conflict zit. Nou, er staan dus eh, hervormingen op de arbeidsmarkt eh, op stapel... in de WW, ontslagrecht. En daar kreeg Wilders te weinig bezuinigingen... op ontwikkelingssamenwerking voor terug. Dat zat hem dwars. En hij heeft ook nog een aanvullende eis eh, gesteld. Hij wilde een referendum over de euro... Eigenlijk willen we de gulden terug. Nou, dat was voor de VVD en CDA onbespreekbaar. En uh, ja, daar is het allemaal op uh, misgegaan. Ja, je krijgt dat van meerdere kanten te horen. Maar hoor je dat ook vanuit de. PVV. Nee, de PVV eh, nou, zwijgt in alle taal. We hebben inmiddels één, één berichtje van de PVV gehoord. En dat is dat men zich aansluit bij het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nou, en dat bericht was dat de onderhandelingen zich in een moeilijke fase bevinden. Nou, daar krijgen we dus steeds meer bevestigingen van. En eh, geldt toch wel een wetmatigheid in Den Haag als er... Het lekker begint en dat begint nu echt zeggen maar, flink door het vergiet heen te druppelen. Dat is doorgaans een slecht teken. Dus het wordt morgen een... Uh, Ik heb al gezegd dat het een spannende dag wordt... maar het zou nog wel eens de laatste dag uh, kunnen zijn... van de samenwerking tussen CDA, VVD en de PVV. Joost Vullings vanuit Den Haag. We verwijzen natuurlijk graag door naar onze website nos.nl... waar een live blog wordt bijgehouden. Onder meer ook over dit soort laatste ontwikkelingen. Goed, vanavond de kwartfinales van de Champions League. AC Milan speelt zo tegen FC Barcelona. Andy Houtkamp, goedenavond Andy. Hallo. En dat is... Hallo, ja. Wij zitten nog helemaal in de opwinding van Den Haag. Maar jij zit je gewoon lekker rustig voor te bereiden... Ja. op een mooi avondje voetbal. Heerlijk avondje. Ik, ik geniet er nu al van. Nou, er is nog geen bal gespeeld. Nee, maar jij hebt wel het vooruitzicht... ook uh, Ibrahimovic tegen Messi. Dat ja. kan mooi, mooi voetbal worden. Ja, twee spitsen die uh, allebei uh, redelijk op dreef zijn. Als je naar Messi kijkt, die is topscorer dit jaar in de Champions League. Hij heeft al twaalf keer gescoord. En ooit in één seizoen in de Champions League is er maar eenmaal geweest... die dat ooit uh, ook heeft gedaan. En dat is onze eigen Ruud van Nistelrooy. Maar als Messi dus vanavond scoort, dan heeft hij alleen dat record in handen. En uh, het is een bescheiden, hele leuke voetballer. We hebben het de vorige keer al over gehad. Dat we toen dachten... Nou, ja, toen dacht je dat hij die... niet ging scoren? Jawel, jawel, jawel. Nee, ja. we hebben toen alles... Hij uh, had lang niet gescoord. Hij had lang niet gescoord. En alle ogen waren toen op Gericht. Nou, hij scoorde die avond vijf keer. Ja, dus, precies. Was niet slecht. En slaat uh, dan Ibrahimovic, als die andere spits, heel flamboyant, uh, altijd uh, ze, niet op zijn mondje gevallen. Die heeft gescoord in alle vier de thuiswedstrijden van Milan dit seizoen. Dus ja, dat kan uh, heel aardig gaan worden ja. tussen die twee. Hey, in de AC Milan uh, is Mark van Bommel geschorst. Emanuelson ja. en Zeedorf zullen die wel spelen. Emmanuel daar ben ik van overtuigd, die doet het heel goed de afgelopen tijd. En Zeedorf zal, eh, zoals wel vaker de laatste tijd, eh, waarschijnlijk op de bank beginnen. Ook Bayern München speelt vanavond. Tegenstander in Frankrijk is Olympique Marseille. Arno van Meulen, hallo. <lacht> hallo. Wat zijn jouw verwachtingen als je dan met name ook, ook let op Arjen Robben? Nou ja, Robben is in... Uh, van Fantastische vorm de laatste weken trouwens. Net als heel Bayern. En als je naar die twee teams kijkt. Dan kun je bijna niet voorstellen dat Bayern dat niet gaat uh, winnen. Dat Marseille dat zit in een crisis. Dat is onvoorstelbaar. Staat uh, negende in de Franse competitie. 20 punten achterstand op uh, Montpellier. De koploper. Uh, da daar lukt helemaal niets. En, en Bayern draait zeker sinds Robben helemaal fit. is fantastisch. Hè? Met Robben, uh, Müller en Ribéry. Prachtige linie. En dan die Gomez daarvoor. Die, die spits. Dat ziet er vaak niet uit. Maar scoort ook aan de lopende band. En Toni Kroos op het middenveld eigenlijk is Bayern naar Barcelona en Real Madrid misschien wel de outsider die een kans zou kunnen hebben om in de finale te komen. Ja, Marseille worstelt zich door die competitie, plaatst zich wel te kosten van Inter voor deze kwartfinale. Alles bij elkaar, ze hebben een probleem in het doel. Er schijnt een hele zwakke Braziliaanse keeper, Andrade, vandaag te moeten keepen. Wat de eerste doelman geschorst is, ik denk echt gewoon... Als ik het dood is, spelen dat ik een vette twee neers heb. Jullie gaan allebei een uh, mooie avond tegemoet. Arno Vermeulen, dank. En uh, Die Houtkamp, ook jij, dankjewel. Dag. En dan gaan we snel overgeven aan uh, Avelspits, uh, WNL. Niet Joost Eertmans vanavond, maar Cameron Oela. Goedenavond. Ja. Hallo. Wat, wat ga je doen? Yes. Goedenavond. Ja. Vanuit het Zonnige kapelle aan de IJssel. Um, jullie hebben eerder vanavond het woord, uh, vanmiddag eigenlijk het woord van. In, moeilijk opgezocht in de ja, vandalen. Ja, zelfde het dat. Zoek het maar even op. Er is nog een woord. En dat is een woord waarschijnlijk wat je niet gaat vinden. En vandaar is het woord tuigtoerist. Daar ga ik het namelijk zo meteen over hebben. Het is namelijk een groot probleem. 95% van de verdachten in de regio Amsterdam... komt uit het buitenland. Nou, over dit probleem gaan we het hebben. Wat mij betreft moet dat gaan stoppen. Um, want dat kan natuurlijk niet zo zijn... dat er allerlei mensen naar Nederland toe komen... als een soort paradijs om uh, lekker crimineel te zijn. Dus zeg ik stop het tuigtoerisme... U kunt tot zeven uur met me meepraten. Bel 0800-1121. Of tweet met hashtag WNL of hashtag TuigTourist. Maar we gaan eerst uit voor het nos van half zeven. Nieuw. Een flexibel pensioen met twee maanden opzegtermijn. Het Egon pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl slash pensioenabonnement.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 en zijn naar verwachting minder gevoelig voor koersschommelingen. Kies voor stabiliteit. Ga naar robeco.nl slash verantwoordrendement. Robeco, the investment engineers. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen, technologische ontwikkelingen...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 Nederland geeft 4 miljoen euro extra voor humanitaire hulp in Zuid-Soedan. Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Verenigde Naties. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor de verschillende voedselprogramma's van de VN. Zuid-Soedan kant met conflicten, vluchtelingenstromen en droogte. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat op 23 september weer open. Het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst is acht jaar gesloten geweest voor renovatie en uitbreiding. Het was de bedoeling dat het Stedelijk al eind 2008 weer open ging, maar dat werd door tegenvallers steeds uitgesteld. De onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen verlopen moeizaam. Volgens Haagse Bronnen wilde Geert Wilders een eind maken aan de onderhandelingen. Wilders zou niet tevreden zijn over hervormingen op het gebied van zorg en WW. Maar volgens de RVD gaan de onderhandelingen morgenochtend tien uur weer verder. Mobiel bellen en internet in het buitenland wordt goedkoper. Op 1 juli worden de prijzen verlaagd en de komende twee jaar dalen de tarieven verder. Europees commissaris Nelly Kroes noemt de afspraak met de telecomsector geweldig nieuws. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weer. En hier is Marco Verhoef. Het is vandaag nog een zonnige dag met hoge temperaturen, maar het is voorlopig wel de laatste, want morgen gaat er het een en het ander veranderen. Dat begint al in de loop van de nacht in het noorden van het land, want dan zien we daar de bewolking toenemen. Minimumtemperatuur in Noord-Nederland dan ook niet zo laag meer, 5 of 6 graden. In het zuiden koelt het af naar 2 graden, blijft het lang helder en zou nog een klein beetje mist of nevel kunnen ontstaan. Dat lost morgen snel op. Beginnen we de dag in het zuiden nog met wat zon, maar daarna begint ook daar de bewolking toe te nemen. Het zal niet helemaal grijs blijven, er is hier en daar ook wel wat zon in de loop van de dag, het blijft in in elk geval droog. En er staat een matige tot vrij krachtige wind uit de noordwestelijke richting. Daarmee wordt het ook niet meer zo warm. 11 graden in de kop van Noord-Holland en maximaal 15 in delen van Limburg. Vrijdag een beetje een vergelijkbare dag met vergelijkbare temperaturen. Misschien iets meer zon. Het blijft in elk geval nog droog. In het weekende is het 9 of 10 graden en daarmee aan de frisse kant. Er is een beetje zon, maar vooral zondag kan er ook een enkele bui vallen. ANWB-verkeersinformatie. zijn in deze avondspits een flink aantal ongelukken gebeurd... die nog voor extra oponthoud zorgen. Maar toch, op de meeste plaatsen zijn de rijstroken weer vrij... waardoor de files toch wel redelijk snel gaan oplossen. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nog een lange file... tussen Twello en Badmen, 8 kilometer. De rijstroken zijn daar weer vrij na een aanrijding. De A6, Muiden richting Lelystad, is dicht bij Almere-Buiten-Oost... door een ongeluk. U wordt er langs geleid via de af- en oprit. Er staat file vanaf de afrit Almere-Stad 6 kilometer... De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein 5 kilometer door een aanrijding. De rijstroken zijn weer vrij. De file daarachter op de A59 is nog vrij lang vanuit Den Bosch tussen Os en Knopend Paalgraven 5 kilometer. Dit is radio 1. WNL Avondspits. Kamran Oula. ...tuigtoerisme moet stoppen. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Uw mening telt tot 7 uur. Bel WNL 0800 1121. De meerderheid van de Tweede Kamer concludeerde deze week... ...dat het polen van de PVV stigmatiserend is. Tja, dat mag dan wel zo zijn, maar de PVV die heeft de trend wel goed gezien. Steeds meer criminelen komen namelijk uit Midden- en Oost-Europa. Politieman John Beerman schrijft in het politiefakblad Blauw... over de duistere praktijken van de zogenaamde moelanders. Volgens hem hebben we van de 1800 meest recente verdachten in de regio Amsterdam... slechts 117 een vast adres in Nederland. 95% van het tuig is dus toerist, zonder enige link met ons land. En waar komen ze dan vandaan? Polen, Roemenië, uh, Litouwen en uh, Bulgarije ook. In Amsterdam bezorgen ze de dus enorm veel extra werk. Politiecolumnist Beerman die schrijft dat de praktijken van onze criminelen... verbleken bij die van hun oostelijke variant. Ons lui lekkerland heeft een grote aantrekkingskracht. Ik citeer de politieman. Eenmaal hier geproefd van onze onnozele politieke en burgerlijke goedgelovigheid... milde straffen en soms grenzeloze gasvrijheid... willen juist de verkeerde niet meer terug... Ons Nederland is het paradijs voor Oost-Europese criminelen. En dus zeg ik: stop het tuigtoerisme. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond. U luistert naar Avondspits. En uh, ik praat dus over tuigtoeristen. U kunt meepraten, u kunt bellen naar 0800-1121. Of twitteren, hashtag WNL of hashtag tuigtoerist. En ik spreek ook over dit onderwerp zometeen met twee oud-dienders in de politiek. Hero Brinkman en Achmed Markoes van de Partij van de Arbeid. Maar ik ga eerst even naar uh, Dennis Verkauwe uit Amsterdam. Dennis, goedenavond. Dennis die valt weg. Nou dan gaan we eens even kijken wat er op uh, Twitter gebeurt. Edward Prins die zegt lik op stuk beleid en snelweg toepassen en strenge straffen. Uh, Peter Terveld die zegt tuigtoeristen, dat is een nieuw woord voor de vandalen. Ik zeg doen in het grote woordenboek. En ook Barend Beer die reageert die zegt toerisme ja, tuig nee. Politie moet criminele toeristen harder aanpakken. En we hebben ook nog een Spindokter die meeluistert... namelijk spindokter.nl. En die zegt... Nederlandse toeristen in het buitenland zijn ambassadeurs van Nederland... en die moeten zich gedragen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Spindokter, ik ben het helemaal met je eens. Omgekeerd geldt inderdaad hetzelfde. Mensen die van buiten afkomen... die moeten zich gewoon hier uh, gedragen. Ik ga kijken of ik Mark Westendorp aan de lijn heb uit Heimsteden. Mark Nee, Mark krijgt niet aan een lijn. Dat maakt niets uit. We gaan het uh, hebben met uh, Hero Brinkman van uh, Tweede Kamerlid van zichzelf. Goedenavond, meneer Brinkman. Goedenavond. Ja, u bent tegenwoordig uh, het lid Brinkman, dus van u van uzelf. Um, ja. U heeft de column gelezen Wonder de Wonderenwereld. Um, wat is uw eerste reactie? Nou ja, ja, kijk, um, het grappige is dat ik jarenlang met John Beerman op straat heb gelopen, dus ik ken hem heel goed. En John heeft compleet gelijk. Um, uh, er zijn inderdaad grote problemen met, uh, met uh, Oost-Europese criminelen. En, um, en waar, het, waar het om gaat is dat je die problemen keihard aanpakt. Ja. Dus uh, keihard straffen, snel rechten uitvoeren, uh, zorgen dat, um, dat uh, financieel gewin van, uh, van de criminaliteit dat die teruggehaald wordt. Wat mij betreft laat je ze ook werken voor die schadevergoedingen. Uh, en en, en uit. Maar kan dat wel? Maar, Kun, kunnen we dat wel volgens de Europese regelgeving, uh, is dat haalbaar? Nou, uh, als we dat met de Europese regelgeving niet, uh, niet kunnen, dan moeten we die Europese regelgeving wat mij betreft overboord gooien. Ja. Maar waar het om, om gaat is dat uh, uh, wij moeten, uh, en daar dat, dat vraagt John ook nadrukkelijk na, wij moeten uh, strenger zijn met de grens, maar we moeten ook strenger zijn met het aanpakken van die criminaliteit. Maar zegt u dan, dan de grens? het Er is een groot probleem met uh, Oost-Europianen in dit land. Maar wat je niet moet doen, wat je absoluut niet moet doen... is iedereen over een kamp scheren en daarbij... Ook die, uh, die poll die bij mijn buurman aan het werk is, uh, met nog een aantal met nog tien andere collega's uh, in de, in nee. de, de bollen bolle gebeuren, die kei en keihard aan het nee werk. Nee eens, de de zeg ik ook, maar daarom zeg, zeg ik ook niet dat de moelanders in Nederland die hier komen weken weg moeten. Ik zeg de tuigtoerist, die mensen die Absoluut, hier naartoe komen, Absoluut. puur om hier crimineel gedrag te vertonen, die moeten we keihard ja. aanpakken. Zwaar straffen, het voordeel weghalen en daarna vierkant het land uit. Maar de uh, Europese regelgeving laat niet toe dat we uh, andere Europeanen op een andere manier behandelen. Dus dan... Maar daarom, daarom is dit kabinet ook druk bezig om die Europese regelgeving te proberen te veranderen. Ja. En dat is ook heel erg belangrijk. Okay. Als u even heeft hangen ga ik naar uh, Mark Westerdorp uit Heemstede, die hangt uh, nu als het goed is wel. Goedenavond meneer Westerdorp. Ja, goedenavond U bent, Hallo. U bent advocaat, uh, uh... wat vindt u hiervan? Ja, dat klopt. Ik ben advocaat in Den Haag, stafadvocaat. Ja. En uh, wat meneer Boorman schrijft over Amsterdam, daar kan ik niet over oordelen. Maar Amsterdam, dat is niet heel Nederland, laten we wel zijn wezen. Dus als daar wordt geconstateerd dat daar een aantal mensen uh, die verdachten zijn, in de meerderheid geen woonplaatsen Nederlands zou hebben. Ja, in dat de meerderheid, we hebben Nederland. het over 95% hè? Dat is nogal ja, wat. Ja, nou ja, dat is 95%. Maar goed, dan nog, dat geldt voor Amsterdam. Uit mijn praktijk merk ik niet dat de meerderheid van mijn cliënten uit, uh, uit uh, buiten Nederland komt. Ja. Dus uh, wat in Amsterdam geldt, dat geldt nog niet voor heel Oké, okay, Maar wat dan in Amsterdam geldt? He? Wat zegt u dan daarvan? Moeten we daar dan wel keihard aanpakken? Of uh, zoals Herop Brinkman zojuist nou, zegt, zwaarde straffen? Kijk, uh, zwaarde straffen, dat is een stokpaardje uh, van. Uh, bepaalde partijen, en, uh, uh, ook van meneer Brinkman, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het schiet niet zoveel op als je niet in eerste instantie opspoort en vervolgt. Want kijk, in Amerika wordt ook keihard gestraft, in Singapore ook. Maar als je vervolgens niet de capaciteit hebt om die mensen op te scoren, uh, vast te zetten, te berechten, et cetera. Dan zul je weinig opschieten met... Uh, harde dus dan zou je ja. toch in elk geval een combinatie moeten doen. En natuurlijk, uh, als mensen uit het buitenland komen. en hier een feiten plegen. moeten die worden opgespoord. en straf zo werkt de wet. Maar dat geldt natuurlijk okay. voor alles. wat ja. hier aan criminele feiten wordt gepleegd. Dank u wel, meneer Brinkman. Reageert u mij op? Nou, kijk, deze advocaat vergeet dat uh, uh, de heer Beerman. het had over 1800 verdachten. Dit zijn allemaal mensen die zijn aangehouden. En dat zijn ook allemaal mensen die vervolgens weer worden vrijgelaten. En uh, uh, niet het land uit worden gezet... en die vervolgens vaak weer uh, recidivist worden... en weer opnieuw uh, criminaliteit gaan plegen. Dat is wat we vergeten. Het gaat hier niet om, om uh, uh, blote cijfers uh, en, en, en de roep naar nou, opsporing. Dit gaat om 1800 delicten met 1800 verdachten. Precies, en we moeten dus voor zorgen dat het imago van wij als sek... een soort crimineel paradijs, daar moeten we iets aan doen. Wat kunnen we aan het imago doen, uh, tot slot, meneer Brinkman? Hoe kunnen we dat imago veranderen? Alle, alle, alle criminelen in Europa, die kijken toch, dat zijn ook, dat is een, dat is een economische afweging, die kijken toch naar wat is mijn pakkans in een bepaald land en wat is mijn straf op het moment dat ik gepakt word. En daaruit blijkt dat de pakkans in Nederland relatief laag is. En als je dan nog eens een keer gepakt wordt, dan sta je binnen een stuk als een keren gewoon weer op straat. Nou, dan is het niet, niet zo heel erg raar dat iedereen in, in, in Midden- en Oost-Europa uiteindelijk naar, naar Nederland vertrekt. Ja, en Amsterdam is nou eenmaal een ongelooflijke aantrekkings, uh, een aantrekkingsraad. Dus het is in dit geval ook niet zo raar dat heel veel mensen in Amsterdam beginnen. Maar we weten uit ervaring dat uh, Amsterdam uh, meestal het begin is van een inflek. Dus ook de omliggende steden rond Amsterdam en uiteindelijk een heel ja. groot gedeelte van Nederland zullen daar met de jaren ook veel meer last van krijgen. U bent zelf oud-politieman. U kent ook John Beerman... die dit nu aan de kaak stelt. Uh, kunt u ja. voorstellen hoe, hoe agenten hierin staan? Die staan namelijk elke dag met hun poten in de modder. Ja, die staan er precies zo in als, als John Beerman, gelooft u mij. Die, die, die vinden precies hetzelfde. Over de overgrote meerderheid is het helemaal met John Beerman het eens. Het enige is, ze worden hierin niet gesteund door de politiek. Ze worden hierin niet gesteund door het bestuur, lees de burgemeesters. En ze worden hierin ook vaak niet gesteund door de leiding van de van de van de, van de politiekorpsen. En dat is zo jammer. De, de, de dieners uh, met als spreekbuis, vaak zo'n beerman, die, die vaak dit soort, uh, dit soort uh, columns schrijft, uh, die, die gewoon recht uit het hart zijn, recht uit het hart van een straatdiende. Uh, uh, die, die mensen die worden niet gehoord. En, uh, uh, ja, en ik, ik heb daarin in ieder geval in de politiek geprobeerd... Uh, maar zeg je Duidelijk. Meneer uh, Brinkman, Tweede Kamerlid... dank u wel voor uw reactie uh, op, dit, uh, op dit punt van de tuigtoeristen. Uh, want daar hebben we het over. Tuigtoeristen die puur naar Nederland komen, want ze hier weten... hier kunnen we crimineel gedrag vertonen. En wat nu blijkt, is dat 95% van alle verdachten... die de afgelopen tijd in Amsterdam is opgepakt... uit het buitenland komt... Niet in Nederland, woont, hier geen connectie heeft. Puur naar Nederland komt om lekker crimineel gedrag te vertonen. U kunt met me meepraten, bel 0800-1121 of gebruik de hashtag WNL. En dan uh, lees ik tweet live hier op. aan de telefoon Frans Gerrit uit Arnhem. Wat vindt u? Ja, goedenavond. Ja, wat is het? Ja, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ja, ik ben het mee eens. Absoluut mee eens. Waarom? Uh, alleen ik denk het enige probleem is natuurlijk... Uh, sinds we natuurlijk uh, de grenzen open hebben gezet... Uh, ja, kan je denk ik heel moeilijk uh, dat soort uh, tuig-crimineel uh, ja, buiten sluiten, buiten houden. Uh, ik denk ook dat inmiddels in dat circuit wel uh, weten... dat misschien ook wel de vakantie hier uh, binnen Nederland uh, ja, minimaal is. Maar we kunnen ze misschien wel uh, buiten, buiten de deur houden... Sorry? of letterlijk buiten de grens houden als we, ons imago wordt veranderd. Want nu lijkt het er ook op, van als je naar Nederland gaat, dan weet u bijvoorbeeld al... Je kan lekker je gang gaan, want nou ja, de controle ja. Dat valt allemaal wel mee. Nou, ik, ik, ik heb dat idee van wel, ja, absoluut. Ja. Ik heb het zelf ook, ook natuurlijk daarin persoonlijk een beetje meegemaakt. Dat dat uh, en ik, ik, ik weet ook niet of dat zich alleen maar concentreert rond rond Amsterdam. Uh, ik denk toch dat het een, uh, een vrij landelijk effect heeft. Dat hm. uh, ja, die criminaliteit met. ...tuigtoerisme, ja. dat, dat heeft zich vrij, vrij snel verspreid... Precies. ...en ik denk dat er meerdere delen van het land daar steeds meer ook uh, last van krijgen. Duidelijk. Meneer Gerrits, en... dank u wel voor uw, voor uw reactie. En uh, u mag uh, ja, ga blijven gaan. bellen op 0800 1121, ook als u niet met me eens bent. Hè. Want ik zeg, tu tuigtoeristen hebben hier niets te zoeken in Nederland. Het moet stoppen. Robert verstegen uh, die tweet, die zegt uh, eens met stelling grenzen sluiten, eerste de overtreding direct weg. Ik heb het niet over grenzen sluiten gehad, maar inderdaad een overtreding moet we uh, aanpakken. Sam van der Pol, die zegt hashtag WNL. Het is een serieus probleem. Maar wat niet helpt is spierballentaal. Overleggen in de Europese Unie zou ik zeggen. En Job Bierman die zegt eens oppakken, geen gevangenisstraf hebben ze alsnog de luxe namelijk. Maar grote taakstraffen geven en gebiedsverbod geven. Hashtag WNL. En Peter Blok die zegt, die gasten die hotels in Spanje slopen... moeten daar ook voor boeten. Lik op stuk, ook in Spanje. Dat ben ik uiteraard met je eens. Want je gaat op vakantie naar Spanje en niet om de boel te slopen. Aan de telefoon Ricardo Anan uit Rotterdam. Meneer Anan, wat vindt u? Ja, ik vind dat uh, als we dat Europees kunnen uh, regelen... dat uh, de eerste de beste Hollander die zich misdraagt in, uh, in het buitenland... linea recta uh, richting gevangenis en daarna linea recta richting Holland wordt gedeporteerd... dan uh, ben ik er voor, ja. Maar als het Europees geregeld kan worden, zeg maar... Maar waarom moeten we het Europees regelen? We kunnen toch ook gewoon zeggen, wij willen dit niet hebben. Wij als Nederland zeggen, wij willen niet al die buitenlandse criminelen in ons land. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, als ik, uh, ik denk dat wij hier nog steeds denken dat wij hier in, een, uh, in, in Nederland wonen. Maar Nederland is een, uh, is een provincie van Europa geworden. Of je het nou wil of niet, uh, dat is een vaststaand feit. We kunnen allemaal wel denken dat we alleen op de wereld zijn, maar dat zijn we niet. Uh, we zijn een onderdeel van Europa. Dus als er dingen uh, zullen moeten worden afgesproken, dan kan het niet anders. Het is jammer voor de mensen die denken dat Nederland Nederland is. Het is Europa. Nederland, we okay, zijn allemaal maar... Europeanen. Ja, okay. En als we denken dat we allemaal Hollanders zijn, dan hebben we het glad mis. Oké, okay, meneer Anan uit Rotterdam, dank voor uw reactie. Ik ga naar Jos Dekker uit Leiden. Meneer Dekker, zegt Goeie. u het maar. Tuig nou, ik, ik ben het helemaal eens met je stelling. Je uh, gaf ze er gewoon het land uitknallen. Je moet ze gewoon. Uh, ja, dat ze gewoon afhankelijk van de, van de strafmaat uh, die ze krijgen... gewoon een x-aantal uh, jaren gewoon, uh, een reisverbod voor Europa geven. Mm -hmm. Dat moet inderdaad denk ik wel Europees geregeld worden. Uh, Krijgt in, Euro uh, krijg in Europa er niet door... dan is het misschien wel een idee om uh, met het land van herkomst... Uh, goede afspraken te maken. De, de links of rechtsom er zal iets moeten gebeuren. Interessant. En, ja. Ja, wat, ik ook, wat, wat ik ook vind is gewoon dat je dan op een gegeven moment... die bewijslast moet maar eens een keer omgekeerd worden... dat uh, ja, justitie meer armslag kan gaan krijgen ja. uh, op die manier. Nou, dat, dat lijkt, lijkt me inderdaad ook, een uh, aanvullend punt. Maar u heeft een uh, duidelijk punt te pakken. Misschien moeten we gewoon een reisverbod instellen... voor mensen die in het buitenland crimineel gedrag vertonen in een ander land dan waar ze vandaan komen. Meneer Dekker, dank voor uw um, reactie. U kunt blijven bellen op 0800-1121... en natuurlijk ook twitteren, hashtag WNL of hashtag... Tuigtoerist, want daar heb ik het over. En eigenlijk het hele onderwerp is ontstaan... door een column van John Beerman, een politieagent uit Amsterdam. Die constateerde dat 1800, van de laatste 1800 verdachten die zijn opgepakt... het overgrote merendeel uit het buitenland komt. Slechts 117 die wonen in Nederland. Ik ga het erover hebben met een oud politieagent... en tegenwoordig Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Achmed Markoes. goedenavond meneer Markoes. Goedenavond. Ja, Wat vindt de Partij van de Arbeid hiervan? Nou, even, even, even de, de, de boodschap van die agent. Die komt natuurlijk diep uit de tenen, dus die begrijp ik heel goed. Um, wij hebben als Partij van de Arbeid elke keer weer... en dat doen we uh, vandaag de dag weer, uh, pleiten we voor een stevige aanpak voor, uh, uh, voor de georganiseerde... Uh, criminaliteit uh, door Oost-Europeanen. Want wat je ziet is dat dat uh, nationaal gebeurt en soms ook internationaal, uh, dat dat georganiseerd is. En het vraagt gewoon om uh, stevige regisseurs die uh, die opsporing ook gewoon optimaal uitvoeren. En ik ga ze te pakken krijgen, ja. wat mij betreft, uh, stevig inzetten. Ja, stevigere aanpak, want wat is dan stevige aanpak? Maakt u dit eens concreet? Nou, heel concreet betekent dat dat je dus het pakken moet kunnen krijgen, want de schade die ze aanrechten is heel groot. Uh, uh, de, pakken, uh, plukken, uh, opsluiten en vervolgens als, uh, uh, als, als het dus vreemdelingen Duidelijk. zijn. Duidelijk. Ja, dan kun je op termijn ook ongeveer vreemdeling verklaard worden. En dus uh, uh, ook uh, niet meer het land in mogen. Maar is, zit het probleem er niet al eerder? Want eigenlijk moeten we het voorkomen. Hè? Dit is natuurlijk het genezen ervan. Als eenmaal hier wat gebeurt, dan aanpakken. Maar als we nou ja. kijken naar het, uh, waar mensen hier naartoe komen. Op bepaalde manier is er een imago. In Nederland valt veel te halen. Gaan we lekker hier naartoe? Want hier kan je lekker crimineel uithangen. We nee, zijn gewoon een beschaafd land en we zijn een rechtsstaat. Dus dat betekent dat, dat we mensen aanpakken die crimineel zijn. En daar hebben we dus ook een, een rechtsstaat voor. Mm -hmm. en, en, en dat kan ook. Dus je kunt, je kunt ook die criminelen aanpakken... maar dan moet je de politiekrappen vrijmaken. En je moet ook, als het gaat om deze specifieke groepen... Die ook de kennis en de expertise in huis hebben... om ze ook uh, in de kraag te grijpen. En dat is in Nederland nog, uh, wat mij betreft, niet goed genoeg ja. georganiseerd. En daar moet ik mee aan de slag. He, zoals is je 500 bij houdt... agenten bijvoorbeeld inzet voor... Uh, mishandelen van dieren, wat er uh, terecht is... Ja. Uh, ...moet je natuurlijk ook weer agenten vrijmaken... ...om dit georganiseerd een probleem aan te pakken. Een stevige aanpak. Meneer Marcoes, blijft even hangen. We gaan even naar een luisteraar uit uh, België... ...uit Brussel, meneer Wielaert. Eens kijken of het in België allemaal anders is geregeld. Uh, is België ook een land, meneer Wielaert? Ja, zeker. Kijk, ik ben het volledig eens met uw stelling. Die, die, die, die, die, die, die lieden... ...die komen allemaal naar ons... ...hier naar, naar België en, en, en Nederland... Eh, die, blijven maar overvallen, die overvallen oude mensen. Die nemen de goederen af waar wij altijd moeten voor werken. Mm -hmm. Dan worden ze opgenomen van de politie of, of, of de cinder. Ze komen voor, voor, voor een rechtbank, ze krijgen een minimumstraf. En ook dat ze zelfs de avond al vrijgelaten dus... worden, dat er gewoon geen plaats is voor zo'n gespuis. Dus eigenlijk is België Want net zo erg als, als Nederland. Burgers, als Nederlander, als België, wij moeten daar allemaal voor betalen, voor die, voor die jongens. Ja, nou, van, van België gaan we... En dat vind met... ik namelijk... Dat vind ik namelijk zo erg dat wij als, als gewone Europeanen, die elke dag onze boter moeten verdienen, dat wij dat gespuis nog eens in de gevangenis moeten onderhouden. Duidelijk meneer Wielert, van, van helaas gaan we van België niks leren, want daar is het nog misschien wel slechter gesteld. Uh, meneer Markoes, u bent zelf uh, politieagent geweest jarenlang. Nou, um, ja. nou, hoe kijkt u er aan vanuit dat perspectief? Hè? Als, als, als een agent zoiets zegt, is dat dan echt ja. een, een daar waar we naar moeten luisteren? Ja, zeker. Kijk, wat die agent eigenlijk zegt is dat hij zegt van het is een groot probleem. En je kunt dat dus niet uh, vanuit het reguliere werk, uh, vanuit de basis uh, aanpakken. Dus je moet er echt stevig regisseurs opzetten En je moet, uh, want het is, die criminaliteit is, is ook georganiseerd. De ondernemers hebben hier ontzettend veel last van. Uh, ze, ze verliezen miljoenen omzet omdat het uh, georganiseerd uh, bijvoorbeeld winkeldiefstal is. En wat die agent ook zegt... Is, we kennen ze niet, hè, want ze staan hier niet ingeschreven. Ze spreken onze taal niet. Dus het is gewoon veel complexer. Mm -hmm. En dat vraagt dus ook van, uh, van het kabinet... dat we dus ook uh, ja, de beste uh, rechercheurs erop inzetten... die ook expertise hebben, bijvoorbeeld in Roma-talen... Uh, uh, uh, snappen hoe die Polen uh, bijvoorbeeld uh, te werk gaan. Ze uh, spreken een andere taal, andere cultuur, komen we uit een ander land. Uh, dus je, je moet, je, om, om er grip op te krijgen, ja. moet je er ook uh, kennis en kunde van hebben. Agent, dat, dat is wat deze agent ook eigenlijk zegt. Maar dat kan pas als we dat probleem erkennen. Want uh, de Raad van korpscheffen, die uh, op dit moment niet wil reageren ook op dit punt... want die zeggen, we zijn bezig met een onderzoek... en dat onderzoek komt pas in de zomer uit... Ja, dat klopt. Maar we weten, en dat weten de ondernemers ook... dat we uh, vanuit uh, Oost-Europa uh, uh, Oost georganiseerde bendes hebben... die door het hele land trekken en die gewoon winkels leeghalen. En, uh, nou ja, en ondernemers verliezen daar gewoon echt miljoenen aan omzet. En uh, de politie zegt ook, we weten dat. Alleen, we hebben niet altijd de capaciteit en ook niet de kennis in huis... om ze goed aan te pakken. En, en dat moet je organiseren. En vervolgens... Als die, als die soort veelplegers te vaak deze kant op komen... moet je ze ook ongewend verklaren en dus uh, niet uh, het land in toelaten. Als je ze aantreft, ja. pak je ze voor jullie reden op. Duidelijk, duidelijk wat u aangeeft. De Partij van de Arbeid die zegt in ieder geval harder aanpakken. En ook we moeten dit probleem gaan erkennen. Dus we moeten ook speciale rechercheurs hebben die bijvoorbeeld de talen spreken. Uh, de talen Pools en andere Oost-Europese Slavische talen. Zodat we ze ook direct aan kunnen pakken. Dank u wel uh, Tweede Kamerlid Ahmed Markoes, um, voor uw eerste reactie. Ik ga naar uh, André Vrijters. Goedenavond. Nou, goedenavond. Wat vindt u van Ik de stelling? Ik ben het volledig eens met de stelling. Alleen, ja, ik vind dat de hele image van de politie... van de Nederlandse politie, daar moet wat aan gedaan worden. Mag ik één voorbeeldje geven? Natuurlijk. We hadden, kort geleden was er op televisie dat... op uh, programma van Blik op de Weg of zo. Ja? Er werden een paar jongetjes aangehouden. En die werden gewoon eventjes... daarbij, daarbij werd gewoon de politie belachelijk weggezet. Ik heb gehoord tot, dat er dus jongens zijn... Die dat uh, stuk op een schrijfje hebben gezet en opgestuurd hebben naar hun vriendjes in het buitenland. Om te laten zien van, kijk eens heel trots. Kijk, zo gaan wij nou hier met de politie om. Zo hoort het. Nou, ik vind het belachelijk. Echt waar. Ik vind het meer dan erg. Oké, okay, en, en, en u vindt het uh, imago van de politie, zou dat dan ook de reden zijn? Dat, dat bijvoorbeeld iemand in Polen of in uh, Litouwen denkt, weet u wat, ik ga naar Nederland toe. De image van de politie hier zo, ik, ik heb toch ik heb verhalen gehoord van, van, van, van, van, van, van agenten van de Warmoesstraat in Amsterdam vroeger. Die vertelden van, joh, luister, wij nemen een, een, een jongens mee. Je zet ja. hem neer op het politiebureau en dan zeggen we tegen ze van, nou jongen luister, je krijgt, dit keer krijg je nog een bakje koffie met suiker, maar als je nog een keer pak moet je het versraft suiker opdrinken. Nou, lekker hoor, dan doen we het hartstikke goed. Nee, Precies. Nee, is echt... Veel en veel harder. Duidelijk, meneer Freitas. Uw punt is duidelijk. We moeten het imago van de politie verbeteren. Want als we dat dan verbeteren, um, dan is het ook misschien de kans groter dat mensen niet meer naar Nederland komen. om crimineel gedrag te vertonen. Eens even kijken wat er op Twitter allemaal gebeurt. In ieder geval een uh, flinke discussie. Jan Dirk Snel die zegt. Bij WNL op Radio 1 gaat het over tuigtoeristen. Ik denk dat die dan naar de befaamde tuigtorpen komen kijken. Ach ja. De broer van Nico, uh, dat is uh, de. De broer van Nico die zegt. Onze welvaart danken we aan. Aan jatwerk in het buitenland. Nou, hier wordt, is iemand die is crimineel gedrag goed praat. En Mark Westendorp, de advocaat, denk ik, die ik ook al eerder aan de lijn had, die zegt: als controle te slap is, moet controle omhoog. Alleen harde straffen, dat helpt niet. En Pieter van der Hogeband, ze zijn na een kraak snel het land uit. Hoe pakken we ze dan? Ik neem aan dat het niet de zwemmer is, want die zou dan heel hard uh, achteraan gaan zwemmen. Eens even kijken, Marco Dijkhuizen. Goedenavond. Ja, met, uh, ja, ik met Marco Dijkhuizen Ja, ik woon nu in door maar ik kom uit Den Haag ook. Ja. En, uh, ja, ik heb altijd met allerlei nationaliteiten geleefd. En ik merk dus, stop lekker die missie in Afghanistan. Want dat is toch een, een grote puinzooi. Wat, heeft, stuur, wat heeft het hiermee te maken? En, nou, stuur agenten uh, uh, om en om naar de landen waar ze vandaan komen... en ga daar de agenten in werken in al die Baltische Staten. Ach. Ga gewoon uitwisselen. Gewoon uitwisselen. Kijk. Dan weer eens een half jaar een team uit... Hier. Dus het is niet gewoon, uh, interessant leren, wat u leren. zegt meneer Dijkhuis. U zegt eigenlijk het is niet het imago van onze politie die fout is, maar de agenten in die landen in Midden- en Oost-Europa, die deugen niet. We moeten hen eigenlijk gaan opvoeden. Nou, deugen niet is zeker een groot woord. Gewoon lekker laten opleiden door de Nederlandse uh, uh, politie hier. Duidelijk. Oh, en de Nederlandse politie hier moet naar die Baltische Staten om de cultuur, de geloof, de overtuiging en de manier van doen beter te leren kennen. Dus gewoon uitwisselen. En dan samen gaan werken en dan het gevangeniswezen gelijk trekken. zo ver in, in ons Europa. Dank u wel meneer Dijkhuis. Ik ga nog naar één laatste beller. Björn Spruit, goedenavond, tot slot. Goedenavond. Nou, uh, twee punten. Eén, ik hoor meneer uh, Markoesje vertellen uh, dat het inderdaad een probleem is dat erkend moet worden. Nou, daar word ik dus heel boos over. Want het is namelijk de P van de A die een van de architecten is van het probleem waar we nu in zitten door onze Europese Unie in te rommelen, de manier waarop het gedaan is. Mm -hmm. Dus dat is punt één. Punt twee, uh, uh, idealisme zonder realisme creëert niets anders dan problemen. En dat is precies het gebrek aan verhaal wat links in, in Nederland dit nu heeft. Puur en alleen idealisme, niet kunnen omgaan of ja. willen omgaan met het realisme van de dag heel duidelijk. En dat er realisme is gewoon, je kunt niet handhaven als je ze aan de grens niet kunt tegenhouden. Duidelijk, meneer Spruit, uh, dank u wel voor uw uh, reactie. Um, ik had het hier de afgelopen half uur op uh, avondspits op Radio 1W nou, over tuigtoeristen. Want John Beerman, die, is, uh, die heeft het allemaal aan de kaak gesteld. Steeds meer criminelen, steeds meer verdachten, die komen namelijk uit het buitenland. In Amsterdam is dat zelfs 95%.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 IT-staving.nl Vrouwen hebben net zoveel zin in seks als mannen. En als ze dat niet hebben, dan doet de man iets fout. In Labyrinth nemen we een kijkje in het brein tijdens de daad. En wat kunnen we eigenlijk leren van rattenseks? Vanavond in Labyrinth: masturberen voor de wetenschap. Tien voor 9 Nederland 2. Zuid-Limburg, je zal hem maar wonen. Groot huis, prachtige tuin, kansen voor je kinderen, de beste scholen, al die technologische ontwikkelingen. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life, Zuidlimburg.nl Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op Funda.nl. Dit is Radio 1.